9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Morgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. een pleidooi om asielzoekers. meer vrijwilligerswerk te laten doen. En Indonesië roept Australië op het matje. Waarvoor nu? Nou, vanwege afluisteren. Nu is het NOS-journaal. Hier is Dorot de staat gaat het pakket Amerikaanse rommelhypotheken van ING binnen een jaar van de hand doen. Minister Dijsselbloem rekent op een winst van zo'n 400 miljoen euro. Dat hebben het ministerie van Financiën en ING bekendgemaakt. De staat verwacht dat de portefeuille met winst zal worden verkocht... omdat er weinig wanbetalingen zijn op die hypotheken. ING-topman Ralf Hamers zegt dat de verkoop goed nieuws is voor de bank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 en zegt dat spionagepraktijken op de automatische piloot gebeurden... zonder dat iemand bij het Witte Huis ervan af wist. Hij denkt dat sommige activiteiten van de NRC zullen verdwijnen. Kerry hoopt zo het vertrouwen te herstellen... tussen de Verenigde Staten en Europese leiders. NRC-chef Alexander reageerde geërgerd... en zegt dat niet de veiligheidsdiensten... maar de beleidsmakers met de afluisterverzoeken komen.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 goed rond te krijgen, ook voor de langere termijn. De rustperiodes gelden voor commando's, opleiders... en ondersteunend personeel. Alles bij elkaar moeten er dan voor de operatie in Mali... meer dan duizend militairen beschikbaar zijn. Greenpeace-activiste Faisa Ulaze, die vastzit in Rusland... vraagt koning Willem-Alexander in een brief om hulp. Die brief staat in het AD. Ulaze hoopt dat de koning haar situatie... met de Russische autoriteiten bespreekt... tijdens zijn bezoek aan het land volgende week. Dan is de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar ze zit samen met bijna dertig andere opvarenden... van het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise bijna anderhalve maand vast. Ze werden opgepakt bij het protest tegen Russische boringen in het Noordpoolgebied. Vanaf vandaag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren... niet meer direct te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het kind zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft kan een derde vakje worden aangekruist op de geboorteaangifte. Correspondent Wouter Meijer. En dus dan kan het kind zelf beslissen uh, later of het op enig moment... Uh, dat kan dus ook pas veel later zijn als je pas volwassen bent... Uh, wel man of vrouw wil worden. Maar dat hoeft niet. Dat, het is niet verplicht. Dus je kunt ook je hele leven zo doorleven... zonder een juridisch geslacht te hebben. Duitsland is het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. Ouders van interseksuele kinderen moesten dat nu toe snel na de geboorte beslissen... of ze hun kind als jongen of meisje laten registreren. Het weer, buien trekken over het westen, noorden en geleidelijk ook midden van het land. Op andere plaatsen is het vaak droog, schijnt soms de zon. 11 tot 13 graden wordt het. Vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harder waaien. Morgen trekt die regen weg en is het een tijdje droog met zon. Zondag overdag vallen er weer buien met onweer. Voor de keersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Het zou moeten afnemen nu, nou, maar het gaat hardere regen. Ja, dus neemt het ook nog niet echt af. 70 kilometer nog altijd, verdeeld over 19 files. Twee ongelukken op de A5 van Hoofddorp naar Haarlem. Zorgt een ongeluk bij knooppunt Raasdorp voor 4 kilometer. De rechterrijstroken staat dicht. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Slotermeer, 4 kilometer...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 Interpolers, Glashelder. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Laten we eerst eens even luisteren naar een vriendelijk stukje dialect. Ei! Arnie! Geef ons een schel! Voor een vullen, Kut! Dit is dus Brabant en geen Noord-Brabant. Daar hoort u zo meer over. En er komt misschien een eind aan het niets doen van asielzoekers. Want die moeten worden gestimuleerd actief te worden in hun woonplaats. Bijvoorbeeld door vrijwilligers of laagbetaald werk te doen. Zo moet dan worden voorkomen dat ze depressief of gedemotiveerd raken. Jan Kees Goed, sinds ruim een jaar voorzitter... van het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers, het COA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dan zo dat u veel mensen uit het raam ziet staren de hele dag? Nou, het is inderdaad zo dat veel asielzoekers niet uh, direct iets om handen hebben... Uh, en dat niets doen leidt tot uh, nou, inactiviteit en dat kan uh, ja, mensen uh, zelfs depressief maken. En uh, we hebben besloten, ook uh, vastgelegd in een brief van staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer, dat het goed is om mensen zoveel mogelijk te activeren ja. en ervoor te zorgen dat ze ook uh, gericht raken op, op de toekomst en weer stappen kunnen zetten. Uh, even naar de huidige situatie. Hoe is het nu geregeld? Mogen zij niet aan het werk? Uh, Asielzoekers mogen uh, officieel aan het werk, daar is een bepaalde regeling voor... dat men een aantal uren uh, per week of per maand mag uh, werken. En men mag ook wel uh, vrijwilligerswerk doen. Maar het behoorde niet zozeer tot uh, uh, onze methode om mensen daar ook heel sterk in te stimuleren. En dat gaat echt veranderen. Ja. En heeft u het idee dat de staatssecretaris daarvoor voelt om dat toe te staan? Jazeker, hij heeft daarover geschreven aan de, aan de Tweede Kamer. Hij heeft dat ook in de Tweede Kamer toegelicht... En uh, het doel is vooral om ervoor te zorgen dat mensen weer naar de toekomst kijken... en niet uh, ja, blijven zitten in de situatie van vandaag. En die toekomst die kan zijn in Nederland, maar die kan natuurlijk ook zijn in het land van herkomst. Hm. Nou moet dat werken natuurlijk wel zijn. Ja, is, dat en, is het zo dat als we kijken naar uh, werk, dan kijken we eerst op de centra zelf. Dan kan op ons asielzoekerscentra allerlei uh, werkzaamheden verrichten... die nu soms door anderen uh, worden verricht. Maar het kan ook gaan om vrijwilligerswerk in de omgeving... En wij hebben gemerkt dat als je contact zoekt met gemeenten, lokale verenigingen, sport... dat er heel veel behoefte is aan de, aan de inzet van vrijwilligers. Ja, dat is mooi. Maar dat kost natuurlijk weer klusjesmannen en uh, tuiniers hun baan. Vindt u dat dat uh, te verantwoorden is? Nou, wij denken dat we kunnen komen tot een goede combinatie. Hè. Het gaat soms om uh, het lichte onderhoudswerk. En uh, de pittige klussen of de ingewikkelde klussen... die zullen we toch altijd door de professionals moeten laten doen... En we hebben ook wel voorbeelden waar we wat geëxperimenteerd hebben... waar uh, dat in hele goede samenwerking kan gaan. Dus de professional die samen met bewoners van onze centra... een uh, bepaalde klussen aanpakt. Ja. Nu lezen we ook dat het aantal asielzoekers weer oploopt. Dit jaar komen er 17.000 erbij. Uh, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot vorig jaar? Nou, afgelopen jaren is er uh, steeds sprake geweest... van een daling van uh, het aantal uh, asielzoekers. En we hebben gezien dat in de maand september... er uh, zo'n 1700 mensen in Nederland zijn binnengekomen... Dat was het hoogste aantal sinds 2002. Uh, en we groeien, denken we, uh, in de loop van dit jaar en volgend jaar... naar een bezetting van 17.000. En dat betekent dat er dus uh, een paar duizend mensen extra in de centra zitten... dan uh, de situatie van vandaag. Kunt u dat aan, meneer Goed? Want uh, ik, ik zie ook dat uh, oude gebouwen weer worden opengemaakt. Oud-werknemers weer ja. wordt gevraagd te komen werken. Gaat dat allemaal wel lukken? Ja, tot nu toe uh, lijkt dat goed te lukken. We hadden nog uh, centra in eigen beheer, dus die waren gesloten. Nou, die kan je weer openen. Weliswaar natuurlijk in goed overleg met, uh, met het lokaal bestuur en de omgeving. Uh, we huren ook wat capaciteit. en uh, nou, We hebben ook plannen gemaakt voor het komend half jaar... om ervoor te zorgen dat er uh, voldoende capaciteit is... naar wat wij verwachten aan instroom die we moeten uh, verwerken. Ja, Dus dat, dat gaat lukken. Opvang is voor iedereen geregeld straks. Ja, dat is wel het uitgangspunt. Jan Kees Goed, voorzitter van het COA. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. En goedemorgen. Indonesië dan. Heeft de ambassadeur van Australië op het matje geroepen. Die moet uitleg gaan geven over berichten over grootschalige afluisterpraktijken. Ook daar. Amerikaanse inlichtingendienst, NSA zou in Azië samenwerken... met de ambassades van Australië. Ga naar Jakarta, naar onze correspondent Michel Maas. Uh, Michel, waarom is Indonesië daar zo boos over? Nou ja, ze vinden het onacceptabel dat bevriende naties en vooral ook nog buurlanden euh, zo met elkaar omgaan. Dit ja. vinden ze niet kunnen, het afluisteren van hooggeplaatste Indonesiërs. Dat, euh, ja, dat is gewoon niet netjes, vinden ze. En ze hebben niet alleen de Australische ambassadeur, maar ook de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. En ze nemen deze kwestie dus duidelijk heel hoog op. Nou, die verhalen kennen we. Hier is Merkel afgeluisterd in Indonesië, Juto Yono. Uh, nou ja, als ze in Duitsland Merkel kunnen afluisteren... kunnen ze hier Judiono Jono ook wel afluisteren. Ja. Dus daar, wo daar wordt algemeen wel van uitgegaan... dat de allerhoogste figuren in het land, dat die zijn afgeluisterd. Dus niet alleen Judiono, Jono, maar ook uh, hooggeplaatste figuren... in de politiek, in de uh, leger en politie. Dus uh, wie precies, dat, dat is niet bekend. Daar zijn geen berichten over. Maar de verwachting is dat het wel in die orde van grootte is. Ja, ligt het zo gevoelig omdat de, de twee nauwe banden hebben... heel nou, want die werken veel samen natuurlijk. Ja, nou het zijn de naaste buren en uh, ze, ze werken dus ontzettend veel samen, maar ze hebben elkaar het hardste nodig. Maar ze hebben ook vaak ruzie met elkaar. Dus uh, het, het zijn gevoelige relaties tussen deze twee buren. Uh, die, die, dat komt al van oudsher. Australië heeft zich bemoeid met de uh, uh, onafhankelijkheidsverklaring van Oost-Timor. En dat is iets wat hier ontzettend veel kwaad bloed heeft gezet. Er zitten nogal wat Australiërs gevangen in Indonesië wegens drugssmokkel. Er zijn daarbij die de doodstraf krijgen. Dat zet weer kwaad bloed in Australië. En op dit moment hebben ze enorme problemen met, met vluchtelingen, met bootvluchtelingen die landen in Indonesië en gaan via Indonesië naar Australië. En ze zijn volop bezig om daar oplossingen voor te vinden. En dat gaat soms goed, maar dat gaat heel vaak ook gepaard met ruzie. Hier wordt steeds duidelijker dat Europese, Europese inlichtingendiensten zelf ook aan het afluisteren zijn op allerlei niveaus. Hoe is dat met Indonesië? Nou ja, de Indonesiërs kunnen er ook wat van. Het is algemeen bekend dat hier niet, al, uh, niet alleen de politie... maar ook corruptiebestrijders, terreurbestrijders, geheime dienst... die zijn allemaal volop bezig met afluisteren. Het gaat zelfs zover dat Indonesië nu ruzie heeft met de firma Blackberry. Want Blackberry is de enige die eigen servers erop nahouden. En die servers staan in Canada. Dus daar kan de geheime dienst van Indonesië niet inpluggen... om alles af te luisteren. Hm? En dat, dat vinden ze maar niks. Ze willen nee. gewoon alles kunnen afluisteren. En ze hebben nu BlackBerry gedreigd van als wij niet bij jullie mogen inpluggen... dan sluiten we de grenzen voor jullie telefoons. Nou, ze doen het in ieder geval niet geheimzinnig over, uh, Michel. Nee, absoluut dank, niet. Hartelijk dank, uh, Australië. En Indonesië dus ruzie over het afluisteren. Fotograaf Carly Hermes, die zit dit jaar 25 jaar in het vak...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 in mijn werk zit. Dat dat niet iets is wat, wat heel stil is en, en verdoofd bijna... maar dat het energie uitstraalt. En ik denk dat de meeste merken dat wel om we, het dat gevoel te kunnen adverteren. Carly Hermes en zijn expositie is te zien tot eind januari in Apeldoorn. Verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Ik ben toch 16 files, 50 kilometer bij elkaar. De meesten zijn nu langzaam aan het oplossen... Wel een ongeluk op de A5 van Hoofddorp naar Haarlem, bij knooppunt Raasdorp. Daar staat 5 kilometer file, de rechterrijstrook is daar dicht. Omrijden is niet zo moeilijk, dat kan via de Oudeweg, via Badhoevedorp over de A4 en de A9. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10, tussen het afrit Raai en Slotermeer, 6 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. De Rabobank heeft in verband met het Libor-schandaal... een nieuwe claim aan de broek in de Verenigde Staten. De boete daarvoor, daarvoor kostte de Rabobank al bijna 800 miljoen euro. En nu komt de Amerikaanse hypotheekbank Fannie Mae ook met een claim bank zegt 800 miljoen dollar schade te hebben geleden... door het handelen van negen banken, waaronder de Rabobank. Economieredacteur Merel Stikkeloren is hier. Merel, is dat een nieuwe tegenslag voor de bank? Ja, je zou kunnen zeggen, we tellen hem op in het rijtje... want de Rabobank heeft in de Verenigde Staten... bijna 40 zaken tegen zich lopen. En dat zijn dan niet zaken die alleen tegen de Rabobank lopen... maar tegen een hele groep banken. Partijen die zeggen schade te hebben geleden door die hele Libor-affaire... waarbij de rente uh, geprobeerd werd te manipuleren... hoger of lager uit te komen wat beleggingsverliezen op kan uh, leveren. En uh, bijvoorbeeld de staat Baltimore heeft al zo'n proces aangespannen... tegen onder meer de Rabobank, uh, Amerikaanse pensioenfondsen... en nu dus ook Fannie Mae... Um, uh, Fannie Mae heeft overigens al wel laten weten... dat Rabobank niet de grootste focus heeft. Ze richten zich vooral op andere banken, waaronder Barclays, UBS, RBS... die ook al beboet zijn in dat Libor-schandaal. Maar ja, ze zitten er dus wel bij. En uh, ja, deze partij heeft natuurlijk ook weer extra munitie gekregen... door de schikking eerder deze, deze week met de toezichthouders. Ja, maar die schikking is dus voor alle duidelijkheid... niet alles afgekocht in één keer. Nee, nee, nee, dit zijn gewoon echt uh, uh, particuliere partijen. Nou ja, Fannie Mae is niet helemaal particulier... want daar heeft de Amerikaanse overheid ook weer mee van doen. Maar uh, partijen die zeggen schade, direct schade te hebben geleden zelf... Door, uh, ja, op hun beleggingen. Hoe zorgelijk is dit voor de, bank, voor de Rabobank? Ja, Daar zijn de meningen over verdeeld. We hebben de Rabobank al eerder zelf deze week gehoord. Die zegt zich geen zorgen te maken over al die claims. Ze zetten daar ook geen extra potten met geld apart hmm. uh, voor. Um, want ze zeggen, van, ja, die claims die zullen weinig succes hebben. Hier in Nederland um, is men het daar over het algemeen wel mee eens. De mensen die wij gesproken hebben, ze zeggen het is heel moeilijk. Je moet heel precies kunnen bewijzen dat er inderdaad sprake was van schade. En op welk moment precies. En dat is en, lastig natuurlijk. Ja, ja, dat is heel lastig. Ja. Sommige partijen hebben er ook voordeel bij gehad... bij bijvoorbeeld een lagere rente. Dat kan ook nog. Um, daarbij, ja, het is natuurlijk een heel groot verschil in de cultuur. Hè. De Amerikanen die houden nu eenmaal van claimen. Het is ook wel typisch dat al die zaken in de Verenigde Staten lopen. Spannen graag processen aan in de hoop ergens wat aan over te houden... en zetten dan ook bijzonder hoog in, zoals ook nu weer in dit geval... 800 miljoen dollar. Ja. Dus ja, het is afwachten. Het valt te proberen, natuurlijk. Ja. En het is nu al de eerste in een rij van claims die nog gaan komen. Merel Stikkeloorn, dank je wel. Gaan we naar de medische tuchtzaak tegen de omstreden neuroloog Ernst Jansen Stuur. Die begint zo dadelijk om tien uur. In 2009 werd bekend dat hij bij meerdere patiënten in het medisch spectrum Twente en Enschede verkeerde diagnoses stelde en ook voor verkeerde behandelingen koos. Bij de rechtbank in Zwolle, want daar wordt de zaak behandeld, verslaggever Roel Pauw. Uh, Roel, wat gaat daar zo dadelijk gebeuren? Ja, even voor de goede orde. We zijn bij de rechtbank, maar het is geen strafzaak. Hè? Dat uh, even voor alle duidelijkheid. Het gaat om uh, de behandeling van de klachten van vijf patiënten. Uh, die lijst had veel en veel langer kunnen zijn, maar uh, letselschade-expert Imedros, die uh, ze vertegenwoordigt, die heeft er een paar uitgekozen die representatief worden geacht voor uh, het uh, doen en laten van uh, neuroloog oud neuroloog Janssen Steur. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over het stellen van verkeerde diagnoses. Mensen kregen te horen dat ze MS hadden of Alzheimer... wat niet het geval bleek te zijn. Op grond van die verkeerde diagnose kregen ze medicijnen voorgeschreven... die ze dus helemaal niet nodig hadden. Dat is denk ik nooit goed voor iemand. Eén patiënt is zonder dat ze het wist onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek. Dan is er ook nog iemand, en dat klinkt echt heel erg vreemd... die Botox geïnjecteerd heeft gekregen en ik kan me niet... Gauw bedenken waarom dat uh, past in een neurologische behandeling. Nee. Maar goed, al, allemaal dit soort klachten die zullen vandaag worden behandeld. Ja, maar het zijn zaken die allemaal jaren geleden speelden. En Janssen Stuur kon maar aan het werk blijven. Hoe kan dat dat, dat allemaal zo lang duurt? Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hè? Want al in uh, 2000 meldde zich voor het eerst iemand bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Omdat zij ten onrechte de diagnose Alzheimer had gekregen. Daar is verder helemaal niks mee gebeurd. Pas vanaf 2009 ging het echt lopen. Uh, je moet je daarbij realiseren dat Janse Stuur jarenlang doorging voor een respectabel en ook een zeer deskundig neurolog. Hè? In de tijd dat bij Prins Klaus de ziekte van Parkinson was uh, geconstateerd, kwam je geregeld op tv vertellen hoe dat allemaal zat met die ziekte van Prins Klaus. En waarschijnlijk hebben patiënten om die reden gedacht dat ze, zij er misschien naast zaten in plaats van de gevierde dokter Janse Stuur. En bovendien, en dat is natuurlijk wel heel kwalijk, heeft het medisch spectrum 20 waar Janssen Steur werkte, deze zaak lang onder de pet gehouden. En om die reden krijgt de tuchtzaak die vandaag begint ook nog een vervolg later deze maand. Want dan moeten een paar bestuurders van het ziekenhuis voor het bankje komen. En helemaal aan het eind van de maand komt ook nog de inspectie voor de gezondheidszorg aan de beurt. Want die heeft ook een forse steken laten vallen. Goed. De strafzaak die begint maandag, nu dus voor de medische tuchtrechter. Wat kan die hem voor een straf uiteindelijk opleggen? Ja, dat is een beetje lastig. De hoogste straf die het medisch tuchtcollege iemand kan opleggen is dat hij uit het antwoord gezet. Maar het, uh, ja, het, het, het treurige is dat Jansen Stuur daar in 2003, meen ik zelf, al voor gekozen heeft. Toen heeft hij zich laten schrappen uit het artsenregister. Dus uh, wat het medisch tuchtcollege hem vandaag, of uh, naar aanleiding van deze zaak, gaat opleggen, het is... Een beetje symbolisch, maar toch niet onbelangrijk. Want uh, de, de slachtoffers zullen het idee hebben... dat ze toch eindelijk uh, uh, gelijk hebben gekregen... als het uh, Medisch Tuchtcollege Janssen-Steur dan eindelijk, eindelijk... het had misschien al veel eerder moeten gebeuren... Uh, uh, in deze zin onschadelijk maakt. En wat je ook niet moet vergeten... Uh, aanstaande maandag begint de strafzaak. En er komt dan nog een hele lange lijst van... Uh, uh, uh, uh, ...vergrijpen aan de orde waar Janssen Stuur zich, is, zich in de afgelopen jaren schuldig aan heeft gemaakt. En dat kan hem op een uh, forse gevangenisstraf komen te staan. Dus in die zin, ja, gerechtigheid voor de slachtoffers, ik denk dat het eraan zit te komen. Goed. Maar eerst deze zitting van het Medisch Tuchtcollege in Zwolle. roepouw is daarbij vandaag. U hoort van hem op Radio 1. Straks hoort u over Brabant, Noord-Brabant of Brabant. Wat moeten we nou zeggen? Hopen we zo te horen. Nu eerst you 2 the sweetest thing geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als we het over de provincie hebben waarin Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven liggen... hebben we het meestal over Brabant. Maar officieel heet die provincie Noord-Brabant. Dat is niet handig, vindt D66. En daarom zou de officiële naam van de provincie ook gewoon Brabant moeten zijn. Frank Lammers, acteur en bekend Brabander, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het daarmee eens? Nee, ik, ik, ik, ik, vind, ik zet hem een beetje in het rijtje van die vn gezant die zich druk maakte over een Zwarte Piet. Dat je denkt, moet ik daar mijn belastinggeld aan betalen? Heeft ja. die man niet iets anders om over na te denken? Ja, nou ja, D66 verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat 52% van de inwoners van uw provincie... zich meer Brabander voelt dan Noord-Brabander. Ja, het is wel een kwestie. Ik, dan vraag ik me ook meteen af wie dat onderzoek heeft betaald. Want, uh, uh, kijk, laten we het Brabant noemen, dat is natuurlijk handig. Want anders past het ook niet in het metrum van het liedje van, van Guus Meeuwis natuurlijk. Maar uh, uh, dat we ons allemaal zo voelen is oké. Okay, maar enig historisch besef is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En uh, Noord-Brabant is gewoon Noord-Brabant. Want Zuid-Brabant bestaat ook. Dat zijn namelijk de provincies Antwerpen en Brussel. Ja, dat ligt onder de grenzen. Dat ligt onder de grens, maar lag vroeger niet onder de grens. Dus uh, uh, waar wij toch al met z'n allen gespeend zijn van, van uh, enig historisch besef... lijkt me heel belangrijk dat we dat op dit soort punten wel gewoon aanhouden. En uh, dat we het dan Brabant noemen, dat lijkt me prima. Ik bedoel... Het is natuurlijk ook niet zo dat we alle mensen moeten gaan verplichten... om te zeggen, nee, ik woon in Noord-Brabant. Dat slaat namelijk ook helemaal nergens op. Maar dat die naam officieel zo is, ik zie daar geen enkel probleem in. En ik denk dat er wel andere problemen op te lossen zijn uh, dan deze. Ja, het leeft ook niet zo om u heen dat u ze af en toe hoort. Ik heb er werkelijk nog nooit iemand over gehoord. <lacht> nooit over gehoord. Ik heb ook nog nooit in mijn leven gezegd dat ik in Noord-Brabant woon. Hoor. Daar niet van. Nee. Ja, ah, maar als het dan gebruik is, dan kun je het ook wel weglaten natuurlijk, dat Noord... Ja, waarom moet dat dan weer anders? En waarom moeten we daar onderzoeken aan besteden? En dat je echt denkt, jongens. Kijk, uh, Brabant was heel lang. Uh, uh, uh, de noordelijke Nederlander noemen het een soort Calimero-provincie. Nou, dat was ook letterlijk zo, omdat uh, uh, die, die, die, die hele uh, zone, dus Brabant, maar ook Gelderland. Uh, is heel lang als buffer gebruikt. Uh, tegen allerlei dingen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog aan toe. Ja. Uh, dus. Maar nu hebben we een soort herwonnen uh, flair, zeg maar... en dan moet dit er blijkbaar ook weer bij... terwijl we nou juist gewoon moeten blijven wie we zijn daar en eh, we er allemaal niet te moeilijk over moeten gaan doen... en we ons niet zelfs niet te hard op de borst moeten gaan kloppen. Dus laten we het in godsnaam laten zoals het is. En laten we deze meneer Hagen, geloof ik... Ik denk dan meteen, die wil een plasje doen... zodat die ook in de geschiedenisboeken komt. <lacht> meneer Lammers, we hebben er 2,5 minuten over gesproken. Dat lijkt me dan voldoende. Dat ja. was ik. Ja. Wat, wat zegt u? Dat kon ik ook. <lacht> Genuanceerd, ja, zeker. Ja. Hartelijk dank voor deze genuanceerde mening. Ja, graag gedaan. <lacht> Dag meneer Lammers, ja. goedemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Morgen, Marcel. Niet uit Brabant. Nee. Maar we gaan het wel over gebruiken. Oh. Namelijk met de bedenker van dit geheel. Nee. En wat hij dan weer vindt van die 2,5 minuten die jij net hebt gedaan. Ja. En verder Goed. pleit de ChristenUnie voor een hooliganheffing voor profvoetbalclubs. Die moeten zelf maar gaan betalen voor de ellende buiten het stadion. Dat en meer zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. E. Nu eerst het NOS-journaal. Dorald Meeges. Ook Brabant. Ook Brabant. Maar ik mag niet zeggen wat ik ervan vind natuurlijk. Straks. <laughs> Eerst lezen. Eerst lezen. Passagiers van de KLM die binnen Europa reizen... moeten vanaf volgend jaar een instapnummertje trekken. KLM-topman Camille Eurlings zegt in de Telegraaf... dat het aan boord gaan dan sneller en ordentelijker verloopt. Mensen die bij het raam zitten... gaan via dat zogeheten smartboarding eerder het vliegtuig in... dan mensen die aan het gangpad zitten. KLM hoopt dat vliegtuigen dan sneller kunnen vertrekken. Asielzoekers moeten gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen... zegt de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Jan Kees Goed. Volgens hem moeten asielzoekers actief blijven... zodat ze niet wegzakken in het niets doen. De staat gaat het pakket Amerikaanse rommelhypotheken van ING binnen een jaar van de hand doen. Minister Dijsselbloem rekent op een winst van zo'n 400 miljoen euro. De staat verwacht dat de portefeuille met winst zal worden verkocht... omdat er weinig wanbetalingen zijn op die hypotheken. En voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Mali zijn drie keer zoveel militairen nodig als de 370 die tot nu toe zijn genoemd. Zegt voorzitter Snels van de militaire vakbond, de AFNP. Als er een eenheid weg is, dan moeten er twee eenheden in Nederland klaarstaan. Zegt Snels. Dat is nodig omdat op elke periode van inzet twee periodes van rust moeten volgen. Dat zijn de hoofdpunten. naar de verkeersinformatie? John Bakker bij de ANWB. Met nog 11 files, een kleine 40 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A5 van Hoofddorp naar Haarlem... bij knooppunt Raasdorp nog 3 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid nog 3 kilometer. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De ChristenUnie wil een hooliganheffing voor profclubs. Noem Noord-Brabant, gewoon Brabant. Blijf van mijn broer af. Niet broer, hoer. Zeggen Franse intellectuelen. En het ochtendhumeur van Niel Jerry. Het is 2 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Martijn Grimiers is vanochtend in Noord-Brabant. Brabant, Brabant op de plaats waar alles spik en span wordt gemaakt voor alle zieden. U kunt mij volgen op Twitter, Kokkelman. en reacties en vragen kunt u kwijt via goodmorningnederland.nl. Er moet, dames en heren, een hooliganheffing komen voor clubs in het betaalde voetbal. Met dat geld kan de politie inzet dan rond de wedstrijden worden betaald. Uh, dat wil althans de ChristenUnie, Unie. Segers van die partij, uit de Tweede Kamerleid, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel moeten die clubs wat u betreft gaan betalen? Dat is het eerste uh, seizoen dat zou dan ingaan uh, 1 juli aanstaande. 15 miljoen uh, voor het eerste half jaar, maar per uh, seizoen, per jaar zou dat 30 miljoen zijn. Hoe komt u aan dat bedrag? Dat is een bedrag wat al, al uh, eerder is ingeboekt door minister Opstelten, door uh, kabinet Rutte 1. Die heeft dat plan uh, bedacht. Uh, ik vind het een goed plan, alleen ik heb het nu weer geschrapt. Ja, dus u neemt eigenlijk een plan over van een kabinet dat u niet wilde gedogen? Um, uh, uh, dat staat los van de gedogen constructie. Het uh, <laughs> was wel hetzelfde kabinet hoor. Uh, wij hebben altijd gezegd, wij hebben altijd gezegd de goede plannen steunen wij en geen goede plannen steunen wij niet. Uh, dit was een goed plan, omdat het onrechtvaardig is, is dat in een tijd dat de beschikbaarheid van de politie... voor gewone burgers, voor inbraken, voor veiligheid op straat onder druk staat... dat die politie gegijzeld wordt door een klein groepje hooligans... en dat de samenleving daar een flinke rekening voor betaalt. Juist. U ha, neemt dus het pleidooi van een vorig kabinet over. Waarom is het dan nu geschrapt? Ik denk dat de KVP een goede lobby heeft gevoerd. Ja. Uh, maar ik, ik blijf uh, onrechtvaardig vinden dat de samenleving een flinke rekening krijgt uh, voor, uh, vanwege het wangedrag van een paar hooligans. U zei net 15 miljoen voor het eerste jaar. Moeten alle clubs evenveel gaan betalen? Nee, dat is een zaak van uh, discussie, dus dat leg je bij uh, de clubs neer. Dat kan in goed overleg. Je kunt denken, nou, er zijn natuurlijk mensen die uh, enorme bedra bedragen neerleggen voor een business, uh, business sheet. Of uh, er zijn enorme salarissen ook uh, die betaald worden aan sommige voetballers. Ja. Clubs kunnen dat op allerlei manieren oplossen, ook ja. onderling. Je kunt ook kijken naar draagkracht. Ja, die clubs moeten club... al een enorme heffing betalen nu hè, over die grote uh, salarissen. Zullen ze meteen aandragen. Um, ik heb daar niet heel veel meelijden mee. Dat zijn enorme salarissen. Iedereen moet inleveren. En ik vind het niet uit te leggen dat uh, in de tijd dat de politie moet bezuinigen... dat ja. de beschikbaarheid onder druk staat voor gewone burgers... Ja. dat er heel veel politie wordt ingezet ja. rond een klein groepje railschoppers. Maar goed, u zegt dus 15 miljoen en kijk zelf maar waar het vandaan komt. Nou, daar uh, wil ik best niet mee denken, maar ik denk dat het eerste, nu is een principeuitspraak. vinden we dit rechtvaardig? Uh, uh, ja of nee? Ja, nou zijn er natuurlijk clubs waar het vaker rotzooi is, uh, in en rondom dat stadion, dan bij andere clubs. Precies, dus dat zou ook iets wat, uh, kunnen zijn wat je, wat je laat meewegen. Dus uh, dat lijkt mij prima als, uh, als dat een factor wordt. Ja, dan nou had u het net over de minister die dat plan dus heeft geschrapt. Hij zegt, buiten de stadions is de overheid verantwoordelijk voor de openbare orde en niet de voetbalclub. Uh, dat is uh, in principe zo, uh, dat is waar. Alleen als het structureel zo is dat er iedere keer een klein groepje is... wat uh, aanwijsbaar is, wat iedere keer zich ophoudt rond voetbalwedstrijden... en dat legt zo'n enorme druk uh, op de samenleving, op de beschikbaarheid van, uh, van de uh, politie... dan vind ik dat het uh, moment daar is om te zeggen... dan moet ook de rekening betaald worden door hem die hem, uh, die hem uh, uh, opdienen. Houdt u van pillen? Uh, nee. Houdt u van bier? Uh, nee. Houdt u van kickboksen? Nee. Ik vraag het omdat er natuurlijk ook dancefestivals zijn... en kickboksschala's waar het ja. buiten de deur een beetje uit de hand loopt. Geldt dat dan ook niet voor dat soort evenementen? Het kabinet Rutte 1 had ook een evenementenheffing. Dus een algemene evenementenheffing voor dit soort gelegenheden. Ik vind het daar wat genuanceerder liggen, Omdat er ook heel veel evenementen zijn... waar uh, geen enkel geweld te pas komt. Denk bijvoorbeeld aan ik noem eens wat, een, een, iets van een hele andere orde... een EO Jongerendag... Uh, waar 20.000 tot 30.000 jongeren samenkomen en helemaal niets gebeurt... dan is het onrechtvaardig om daar een evenementheffing voor uh, te heffen. Ja, maar er zijn uh, ook voetbalclubs waar helemaal nooit wat gebeurt. Uh, nee, maar uh, uh, wij kunnen dus wel aanwijzen dat ieder weekend... er ontzettend veel politieagenten beschikbaar moeten zijn... rond heel veel wedstrijden ja. voor, vanwege een klein groepje. En ik denk maar meneer Severs, jongeren... als de EO Jongerendag is of Lowlands... Uh, dan is daar toch ook allemaal beveiliging... en dan loopt er toch ook allemaal politie rond om te zorgen... dat het, al is het maar preventief, allemaal in goede banen wordt geleid. Uh, veel minder, veel minder. Dus maar het kost de, uh, ook de geld. Rekening, de rekening die daar wordt betaald is uh, vele malen lager, is niet structureel. Nu is het zo dat politieagenten niet beschikbaar zijn voor het oplossen van inbraken... voor het zorgen van veiligheid op straat, ja. uitgaansgelegenheid... omdat zij zich moeten ophouden rond voetbalwedstrijden, rond uh, stadions. Vanwege nog een keer een klein groepje hooligans. Ja, en als die clubs nou zeggen dat gaan we niet doen... of als de minister zegt dat gaan we niet doen, en daar lijkt het op... want hij zegt het principiële punt is dat wij, de overheid de politie verantwoordelijk is voor de openbare orde... en de burgemeester natuurlijk van zo'n stad... en niet de voetbalorganisatie. Minister Opstelten heeft de, uh, de voetbalheffing... of de hooliganheffing, zoals ik hem noem, heeft hij verdedigd... en hij heeft hem weer uh, afgeschaft. Ik denk dat hij in staat is om hem opnieuw te verdedigen. En dan gaat u bij de microfoon staan als oppositiepartij... en dan zegt u, u bent niet consistent. Uh, dat is hij sowieso niet, maar ik denk dat dit vooral nu een vraag is voor uh, de Tweede Kamer. Is dit rechtvaardig of niet? Wij gaan bezuinigen op de politie. Uh, de politie moet inleveren, terwijl er een grote vraag is naar veiligheid. Uh, ik denk dat dit een rechtvaardige maatregel uh, is. Dus ik heb een amendement ingediend en ik hoop dat uh, meerderheid in de Tweede Kamer de ChristenUnie steunt op dit punt. En dat geldt dus voor alleen betaald voetbalorganisaties en niet voor andere evenementen in het land? Want u zegt als je met de Bijbel in de hand psalmen gaat zingen. of als je uh, naar een dancefestival gaat. of desnoods naar een kickbox gaat. dan is dat geen structurele kwestie. Het is hele kwestie van week in, week uit heel veel politie beschikbaar moeten stellen voor dit soort verstijningen. Juist. Nou, de ministerraad is vandaag, uh, misschien gaat het erover, wie zal het zeggen, wanneer wordt u nee. uiterlijk uitsluitsel van de minister van Justitie, Veiligheid en Justitie tegenwoordig? Wij hebben maandag hebben wij een wetgevingsoverleg over de uh, politie, dus dan gaat het daarover. Uh, ik zal het bij de begroting indienen uh, en in december gaan we erover stemmen. Dus we gaan al heel snel erover praten, we gaan er later over stemmen. Voor het einde van het jaar hebben we weer contact. Gert-Jan Segers, Tweede ja. Kamerlid van de ChristenUnie. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Bietensap is de laatste tijd nogal populair bij duursporters... maar een te grote hoeveelheid van dat drankje... kan schadelijk zijn voor de gezondheid. En nou is de vraag. Hoeveel bietensap kun je dan drinken... voordat het gevaarlijk wordt? Stefan Peters van het Voedingscentrum heeft het antwoord sporters drinken bietensap omdat er nitraat in zit. Nou, nitraat heeft voor- en nadelen voor je um, uh, gezondheid en prestatie. Alleen met een normaal voedingspatroon krijg je al uh, voldoende nitraat binnen. Ga je nu ook nog eens daar bovenop uh, uh, bietensap of concentraten drinken, ja, dan zit je al heel ruim boven die veiligheidsnormen. En ruim boven die veiligheidsnormen kunnen er ook uh, kankerverwekkende stoffen, nitrosamines heten, die worden gevormd. Dus ieder glas bietensap boven normaal voedingspatroon is er eigenlijk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 Dat staat natuurlijk van Lily Allen. En met Lily Allen in het achterhoofd gaan we terug naar Budol. Martijn Giemiers. Dit is het graf van uh, uw ouders, hè? Dit is het graf van mijn ouders. Overleden in 1995 en in 1996. Ja. Vier, vier en een halve maand later is mijn vader overleden, ja. Een klein graf uh, met uh, een foto zie ik staan. Uh, en uh, bloemen via roost. En, en ik zie ook nog een lichtje branden. Ja, dat is niet alleen voor alle, alle heiligen en alle zielen, die, dat doen wij geregeld in een lampje branden. Dat is niet alleen daarvoor. Want met alle zielen wordt deze begraafplaats extra mooi aangekleed. Uh, er komen overal lichtjes te staan, maar u, u brandt er altijd wel eentje. Ja, geregeld uh, doen wij in kaarschops tegen. En dat zijn van die kaarsen die uh, negen dagen branden. U heeft die veel dierbare liggen. Ja, best veel, ja. Uw vader, uw moeder... Mijn schoonouders, mijn schoonzus, mijn schoonbroer en mijn zoon. Uw zoon? En, mijn schoon, en hier en mijn schoonzus ook nog. En een oom van mij. Uh, u heeft bloemen meegenomen, uw man is er ook bij. Zullen we naar het graf van uw zoon lopen? Dat is prima. Ja, dan uh, leggen we daar straks de bloemen op. Martin Horst, u bent uitvaartverzorger. Uh, het is uh, morgen alle zielen. En dat wordt hier extra mooi aangekleed. Klopt. Wij mogen al uh, voor het derde jaar hier Allersiela licht organiseren op de begraafplaats. samenwerking met de beheerder. En, Ik zag al een grote uh, poster aan het bij het hek. Klopt. We hebben uh, foto's gemaakt van eerdere edities. En uh, we willen nabestaanden er graag op wijzen dat het dus aankomende zaterdag weer zover is. Allersiela licht. Uh, dat nabestaanden hier weer hun graven in het licht kunnen komen zetten. Hun dierbare gedenken en... Uh, ja, dat doen we dan met het plaatsen van lichtjes hier op de begraafplaats. Is dat iets nieuws, dat in één keer ja, begraafplaatsen extra werk maken van alle zielen? Nou, ik denk dat die begraafplaatsen er al wel langer mee bezig zijn. Je merkt wel dat nabestaanden alle zielen op een andere manier beleven op dit moment. Uh, Waarvoorheen het echt een kerkelijk gebeuren was, uh, treedt het nu ook een beetje buiten de kerk. En op begraafplaatsen mensen zijn aan het zoeken naar eigen rituelen, eigen invullingen. en Ik denk dat dit er ook een vorm van kan zijn. Ja, en de bossages zijn extra mooi bij. Ja, de beheerder die zorgt altijd dat, uh, dat het er hier keurig perfect bij ligt. Dus, uh, en dat ja, bepaalde beplanting niet te hoog is. Dat echt een mooie open begraafplaats blijft hier. Meneer Roost, we lopen over het pad richting het graf van uw zoon. Hoe vindt u het dat de begraafplaats er zoveel werk van maakt? En dat er allemaal lichtjes hier komen te staan? Ja, dat ben ik, ik heel bijzonder. En dat, geeft ook, dat nodig ik uit voor vaker hier naartoe te gaan. Omdat het hier altijd een hele mooie omgeving is wat Keurig uh, erbij uh, gehouden wordt. Wat gaat u nou precies doen... Morgen, meneer Horst. Ja, wij zorgen als, als uitvaartverzorging dat we hier lichten gaan plaatsen. Dat beginnen we rond zes uur te doen. Dat er allerlei lichtpunten langs de paden komen staan. Dan hebben we verder dat we de nabestaande gelegenheid bieden om een kop koffie of thee te drinken. Daar hebben we iemand voor gevonden die dat gaat verzorgen. Er zit live muziek. Dat hebben we ook al drie jaar hier. Dat is iemand die ook tijdens uitvaarddiensten muziek maakt. Maar hier dan speciaal die avond muziek komt maken. Zodat er ook een, ja, toch wel een bepaalde sfeer op die begraaf plaats komt te hangen. Uh, We zorgen dat er een vuurkorf staat... zodat mensen zich daarin kunnen warmen. En uh, ja, dat vooral mensen elkaar kunnen opzoeken hier. En dan is het aan nabestaanden... om ja, voor het overige zelf daar invulling aan te geven. Meneer en mevrouw Roost, u bent bezig... de bloemen bij het graf van uw zoon te zetten. Hij is twee jaar geleden overleden. Um, hoe is dat voor u om hier te staan... en dan ook morgen met alle zielen? Um, ja, hoe is het hier te staan... Ik, ik vond zelf dat het niet nodig was om hier te staan. Tenminste bij mijn zoon, want uh, ik heb er iedere keer nog moeite mee om hier te staan. En bieden de lichtjes morgen dan extra troost? Ja, ja. dat is wel zoiets geweldigs. De... Ja, tro ja, troost. Ja. Morgen tussen 7 en 9 gaan de lichtjes hier aan op de begraafplaats in Budel. Zij, Martijn Giniers. Straks blijf af van mijn hoer, zeggen Franse intellectuelen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1962. Ja, u hoort het al, de week van Allerzielen. In deze week herdenkt de KRO overleden in ode aan de doden. Op deze dag in 1962 overlijdt de talentvolle Mexicaanse autocoureur Ricardo Rodriguez. De La Vega, zo heet hij helemaal, op 20 jaar leeftijd Formule 1 kenner Allard Kalf vertelt over de in de knop gebroken carrière van de zo veelbelovende Mexicaan. Ja, Ricardo Rodriguez is eigenlijk een heel apart geval, want hij werd geboren op Valentijnsdag in 1942. En was eigenlijk begin jaren 50, in 1954, begon hij al met motorracen. Inderdaad, toen was hij pas 12 jaar oud. En dat heeft hij een paar jaar gedaan. En toen vond hij eigenlijk wel tijd om met raceauto's te gaan racen. En ja, in die tijd had je natuurlijk niet de mogelijkheid om te gaan karten... zoals veel jongeren dat tegenwoordig hebben. Dus hij is meteen eigenlijk vanaf de motorfiets in een raceauto gestapt... En ja, dan kun je zeggen, het was nog een kind. Maar hij had grote dromen. Want op zijn vijftiende stond hij al uh, met zijn broer Pedro op Le Mans. En zei hij, ja, ik wil meedoen aan de 24 uur van Le Mans. En ze hadden ook een auto. En dat, dat zou ook allemaal gebeuren. Alleen dat vonden de Fransen toch een klein beetje een, uh, een, een gok van zo'n jong jongetje in een auto. Dat zouden ze absoluut niet, uh, niet willen. Ja, hij was een absoluut talent. Want toen hij dus uh, heel jong was... De voor zijn twintigste mocht hij al Formule 1 rijden voor het team van Ferrari. En dat ging de eerste wedstrijd meteen goed dat Ferrari hem een contract aanbood voor het jaar daarna. Alleen had hij de pech dat Ferrari niet naar Mexico wilde gaan voor een wedstrijd die niet meetelde voor het Formule 1 wereldkampioenschap. Maar Ricardo en zijn broer Pedro waren natuurlijk hele grote helden in Mexico. En Ricardo wilde gewoon rijden. Had een auto gehuurd bij een ander team. Tijdens de kwalificatie ging het mis brak de wielophanging af en verongelukte die dodelijk. Eigenlijk, eh, voordat hij eh, zijn carrière goed en wel begonnen was... eindigde hij eh, in Mexico City. Ricardo Rodriguez had ook een oudere boer, Pedro Rodriguez... succesvol in de Formule 1 en allerlei lange afstandsracers. En die werd gevraagd om ook een wedstrijd die nergens voor meetelde... te rijden op de Noordersring in Duitsland. En daar is negen jaar nadat Ricardo om het leven kwam... ook Pedro Rodriguez om het leven gekomen. En zo is de familie Rodriguez dus twee zonen kwijtgeraakt op het circuit. Ze deden wel iets wat ze leuk vonden... maar helaas leven ze alleen nog voort in onze herinnering. En hebben ze in Mexico City het circuit naar de broers Rodriguez genoemd. Alsof je commentaar gaf, Alain Kalf... over het overlijden van Ricardo Ruud Rodriguez deze dag in 1962. Felix Meures opletten. Dat kan nog net, voordat de zomer begint, de winterbrug zeggen. De zomer is voorbij. Baila, Morena, Tsukero. Adesso credo nei Handen af van mijn hoer. Zo luidt de slogan van een groep Franse intellectuelen die een petitie heeft getekend voor het behoud van prostitutie in Frankrijk. Frank en Hout, onze man in Parijs, goedemorgen. Goedemorgen. Handen af van mijn hoer, en dat uit de mond van uh, intellectuelen. Van waar? Nou ja, het is een manifest en een petitie inderdaad. Gepubliceerd in de maand dat onder de kop... ...toespa amaput, blijft van mijn hoeraf inderdaad. En het heet officieel het manifest van 343 klootzakken. Jawel, er zit een humoristische ondertoon bij. Het is een groep mannen die zich het recht voorbehouden... ...om hoerenloper te zijn. Ik verzin het niet zelf, het staat er allemaal. In die petitie staat ook... ...wij zijn tegen seksueel correct gedrag. En, ik citeer ook nog een keertje... Iedereen in Frankrijk heeft het recht om zijn charmers te verkopen... en iedereen heeft het recht om ervan te genieten. Juist. En waarom komen ze nu met deze petitie? Nou, het is een petitie naar aanleiding van een wetsvoorstel... waar de socialistische regering mee wil komen... om namelijk prostitutie te verbieden in Frankrijk. Nu is tippelen nog verboden voor de prostituee dus. Maar het gebruik maken van een prostituee... betalen voor die dienst is toegestaan. En de regering wil dat eigenlijk gaan omdraaien. De prostituee mag gaan tippelen, dat wordt niet meer verboden. Maar degene die van de dienst gebruik maakt... de seksconsument, om het maar even zo te zeggen... die wordt straks beboet 1500 euro boete als je betaalt voor seks. Ja. En dit manifest, deze petitie, is daar een reactie op eigenlijk? En waarom komt de Franse regering dan nu met dit voorstel? Ze vinden dat het veranderd moet worden, want, zeggen ze, het is een doelbewuste keus. Het aanpakken van de gebruiker is effectiever om prostitutie aan te pakken, zeggen zij. De vrouwen, de prostituees zelf, die moeten geholpen worden in plaats van gestraft, beschermd worden in plaats van gearresteerd. Ja. En daarom in de wet komen er ook allemaal maatregelen bijvoorbeeld om die vrouwen te helpen als ze uit de prostitutie willen stappen. Ja, in Nederland is prostitutie toen gelegaliseerd, juist om te voorkomen dat er een illegaal uh, circuit zou ontstaan. Nou, en de, de Franse kiezen angst... dus voor het uh, omgekeerde. Precies, ja. Maar dat is de grote angst ook hierbij. Een brancheorganisatie van prostituees bijvoorbeeld... die heeft ook gezegd, ja, met dit verbod... als klanten straks gestraft worden, dan komen die niet meer. En dan drijft ons alleen maar de bosjes in het Bois de Boulogne... bij wijze van spreken, in, hm. waar ze nu nog op straat staan. Ja. Omdat het dus illegaal wordt, ja. Juist. Heeft de DSK, Dominique strauss zich al uitgelaten over deze ontwikkelingen? Het is pikant dat je dat vraagt, want deze petitie, nu dus van die mannen die hoerenlopen willen zijn. Die is ondertekend door een aantal prominenten in Frankrijk. De schrijver Frédéric Becbéder, onder andere, ook wel bekend in Frankrijk. Maar ook door een rechtse journalist als Eric Zimoer. en advocaat Richard Malka. En dat is degene die inderdaad Dominique Strauss-Kahn vertegenwoordigde destijds. DSK zelf staat niet bij de ondertekenaars. Juist, goed. Nou is die wetswijziging pas voorzien voor eind november. Waarom komt die petitie dan nu al naar buiten? Dat is toeval eigenlijk, want die petitie staat in een maandblad dat volgende week verschijnt. Een rechtsmaandblad. En dat is nu uitgelekt eigenlijk vooral dankzij de tegenstanders. Een groep vrouwen die zich ook al gemanifesteerd hebben. Een vrouwenorganisatie heeft in Le Monde hier gewacht van gemaakt dat deze petitie eraan kwam. En zij hebben de initiatiefnemers daarvan, die vrouwen, hebben de initiatiefnemers weggezet als reactionaire macho's. die ongestraft over de lichamen van vrouwen willen beschikken. Dankzij die vrouwenorganisatie is dit initiatief dus aan het licht gekomen, al dat eigenlijk volgende week pas zou moeten verschijnen. Juist. En de Franse prostituees die zijn tegen deze hele ontwikkeling... want die willen graag dat het gewoon blijft zoals het is. Die dat... vinden graag dat uh, klanten zonder gestraft worden langs mogen komen, ja. Goed. Politiek is voor, Franse bevolking is voor... blijkt uit allerlei onderzoek. Uh, alleen de prostitutie is dus tegen... en dat geldt ook voor de Franse intellectuelen. Uh, een beetje... Uh... Frankrijk is een beetje bij de tijd, zou ik maar zeggen. <lacht> Frank? Ben je er nog? Nee, Frank is afgehaakt. Hartelijk dank, Frank. We gaan verder meteen naar het nieuws, blijf bij ons. Kies goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie. Ajax Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg, is dan twee tegenstanders kwijt. AZ, Ado. Hele goede aanval weer van AZ. Komt de kont Twente, toe de NEC. Schotpad blijft hangen, dan heb de power en de goal. En om kwart voor 9.